In Oeroeskan zijn gisteren bij bomaanslagen drie Afghaanse politieagenten en acht Afghaanse militairen omgekomen. Twee politieagenten raakten gewond. Ze waren op weg naar een politiepost buiten de provinciehoofdstad Tarinkot. De gewonden zijn naar het militaire hospitaal op Kamp Holland gebracht. Een paar uur na de eerste aanslag reed een voertuig van het Afghaanse leger op een bom. Bij de aanslagen waren geen Nederlandse militairen betrokken. Vandaag werden de omgekomen Afghanen door de Nederlanders in Oeroeskan herdacht.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 Balkenende heeft deze week contact gehad met burgemeester van Schelven. Volgens de premier heeft Cullenborg geen behoefte aan de komst van Haagse politici die zich met de situatie bemoeien. Met het oog op de weersverwachting geldt bij de NS dit week einde een aangepaste dienstregeling. Op de belangrijkste trajecten gaan twee intercity's en twee stoptreinen per uur rijden, maar overal zijn vertragingen mogelijk. ProRail zet extra storingsploegen in om te voorkomen dat wissels op kritieke punten vastvriezen. De maatregel is genomen omdat er stuifsneeuw wordt verwacht. De NS waarschuwt nu al voor vertragingen, ook al omdat nog veel treinen door het winterweer kapot zijn. Voor het IJsselmeer en het Markenmeer geldt een vaarverbod. Morgen bekijkt Rijtswaterstaat of er in konvooi kan worden gevaren met behulp van ijsbrekers. Het weer bewolkt en hier en daar wat lichte sneeuw. Het is tussen min 3 en min 8 graden, maar door de matige tot vrij krachtige noordoostenwind voelt het aan als min 10. Ook het weekend valt er van tijd tot tijd sneeuw en het blijft voor het gevoel erg koud.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 zie je door je speakers. En ja. Mijn naam is DJJK. En ja, we trotten met een speciale edit van Johnson Jr. in the air, de New Year's Countdown. Ja, ik vond hem wel heel toepasselijk. En ja. Tegenomen. Aangeschoven. Goedenavond, Joey. Hey, goedenavond, JK. Allerlei straats, de beste wensen voor 2010. Hé, ga je nou mijn tekst afnemen? 52 <laughs> afleveringen in 2010 met het programma See het. Gaan we de redden? We gaan zeker redden. We, we hebben de eerste, hebben we gemist op nieuwjaarsdag, hè? 51 afleveringen het hele jaar lang. Vol met z'n beste nieuwtjes. Het gaat gewoon hier alleen om kwaliteit. De partyguide. De beste platen. En nu het in januari is gaan we weer langzaam uitkijken naar de maanden waarin nou weer open gaat. Ja. Elk weekend hier weer de beste feesten om de hoek zijn. En we hebben nog meer leuke nieuwtjes, want dit jaar bestaat CFM. 20 jaar. En ja, hoe dat gevierd gaat worden, komt er een groot podium. Misschien wel, misschien niet. Hou zie het gewoon in de gaten. Want ja, er zijn wat uh, bekende namen uh, de afgelopen twintig jaar gepasseerd hier bij CFM. Waaronder niemand minder als de jongens van Chocolate Puma. Toen eten ze nog anders, wel te verstaan, René Castel. Nou ja, zo heb je er nog wel meer. Edwin Keur, ook een van de eersten bij CFM. Ja, wie weet gaat er nog wat moois worden dit, uh, deze zomer. We weten het niet, maar jullie zijn de eerste... ...als wij wel weten. Hey Joey, wat hebben we vanavond allemaal in de show zitten? Uh, nieuws over Extrema... ...het uh, grote evenement in de zomer. Daarnaast nog nieuws over de Amazon Project... ...of tussen haakjes ...de Dirty Dutch Aftershock... ...een 5 uur set van Ryan Marciano... ...en Sunny James... ...en wat nog meer nieuwtjes komen, dat ga ik je straks vertellen... ...maar het wordt een bomvolle show... ...waaronder ook nog een feest van ex-pornstar op Valentijnsdag. Oké, okay, nou ja... ...bomvol, je zegt het al... ...ik heb ook uh, de nieuwe Stealth Records... Hij komt pas uh, einde van de maand uit. Maar wij hebben hem hier al uh, als nou, semi-premieur. Dan mag ik toch wel zeggen, Chesso die heeft hem al uh, een paar keer gedraaid in zijn show. En hele goede recensies ontvangen. Je hoort hem vanavond hier zo de nieuwe uh, Stealth Record. Nu hier door. Oscar Kahn. Are you gonna go my way 2010? Remix, je hoort hem hier bij. See it, het eerste uur. En dat betekent nieuwtjes. En ja, Joey, je hebt twee weken lang de beste nieuwtjes opgezocht. Wat breng jij mee? Exclusieve Bloomingdale extra extra large, warme brengt je al vroeg in de smeren in de sand. Elk jaar kijken mensen uit naar de zomer. Elk jaar worden de clubs, bars en kroegen met geliefd ingehaald voor de festivals en strandfeesten. In 2009 was dat niet anders. Vanaf de allereerste openingsfeest aan het strand van de Bloemendaalse Zee... ...wisten mensen uit het hele land de weg te vinden naar het kleine stukje strand aan de Noord-Hollandse Kust. 2009 was een zeer succesvol jaar voor de Beach Bloemendale... ...met een record aantal bezoekers en Bloemendaalse CD was ook een regelrechte hit. Op het moment wordt er keihard gewerkt aan het nieuwe seizoen... ...en de officiële openingparty zal ook dit jaar weer een feest zijn waar velen naar uitkijken... Om alvast een voorproefje te geven van wat er in het nieuwe seizoen allemaal te bieden is, zal Bloemendeel Extra Extra Large op zaterdag 6 februari 2010 een zeer warme party geven. En waar kan zo'n indoor strandfeest beter plaatsvinden dan in Sand, de mooiste indoor beachhal van Nederland? Met een divers maar toch eenduidig kwalitatief programmering werd vorig jaar het seizoen goed ingesteld op de voorkeuren van de houseliefhebbers uit het land. Concepten als Bloomingdale extra extra large, Taste It, Sundays, Flamingo Nights en Ex-Pornstar wisten duizenden feestgangers naar het strand te trekken, waar ze werden getakteerd op de beste muziek van het land. Uiteraard vind je op de warme party alle hel die regelmatig achter de boost staan in Bloomingdale extra extra large. Met DJ's als Sundry James en Ryan Marciano, Ricky DiVaro, Lucien Ford, Daniel Bovee en Roy Rocks... ...Sherman en Alice Cruz kunnen we met recht spreken van een Bloomingdale Extra Extra Lars waardige line-up. Afgelopen jaar speelden zij een belangrijke rol aan de strand en dat zal aankomend jaar niet anders zijn. De enige master ceremony bij deze warm-up kan natuurlijk niet anders zijn dan MC Saldi. De zomerse percussie van Glenn Helder maakt het plaatje vervolgens helemaal zomers en compleet... Kun je niet wachten tot de bloomingdale weer gaat beginnen? Ren dan als een gek naar de winkels. Of surf naar de website www.bloomingdaleanc.com. En bestel je tickets voor deze exclusieve Bloomingdale Extra Extra Large warm-up snel. De kaartverkoop zal 24 december van start gaan. En het is al lang geweest. Dus schiet me op dat het uitverkocht raakt. Nou ja, dat uh, zullen wij zeker gaan doen. Want ja, ik kan niet wachten als ik kijk naar buiten. Het is allemaal hartstikke mooi hoor, die sneeuw. Als je verder niet uh, de weg op hoeft. En ja... Als je dan toch weer uh, de flyer ziet, een schaarse dame of een uh, dame gekleed in schaarse kledij. Helemaal leuk, helemaal lekker. Zomer 2010, hij mag van mij beginnen. Hey Joey, heb jij nog wat leuks gedaan op muziekgebied uh, de afgelopen uh, twee weken? Uh, ja, ik ben een beetje maar aan de muziek gaan maken. Ik ben een uh, beetje muziek gaan maken. En volgens. Ik kondig hem zelf maar aan eigenlijk. Nou oh. ah ja, dit is de ten over remix van de Black Eyed Peas. Meet me at the halfway. Exclusief, hierbij zie je het op ja, 106.9. Terwijl alle plassen dichtvriezen en het Nederlands vergaat van de kou... ...zitten Sunny James en Rijer Marciano in de aanloop naar de Amazon Project... ...op 27 februari in de Heineken Music Hall. Ergens verstopt onder de tropische zon. Het gouden duo laat zich niet aan het toeval over... ...en zit zich in de Amazonegebied voor te bereiden op een avond... ...die als een legendarische de boeken in zal gaan. Na een dikke drie uur set op Dirty Dutch en Land ...gaan de boys op Amazon Project voor de Koningin set van vijf uur... Ricky Divaro, Daniel Bofi en Roy Vox zullen in gedaante van True House Music de avond op openen... ...waarna Gregor Salto en Gregory Back to Back de subs in Heineken Musical zullen opwarmen voor Chucky. De artiesten Sunny James en Ryan Marciano vanaf het begin al support en een kans gegeven ...op de Amazon Project te lanceren tijdens de Dirty Dutch in de rij. De laatste vijf uur is de blackbox het domein van de Sunny James en Ryan Marciano... ...die midden in de muzikale speech de eerste editie van de Amazon Project tot een feit zullen maken... In de bovenzaal van de Heineken Music staan Warren Vello, Philip Young, Juan Sanchez, Randy Fishes, Leroy Styles en Firebeats... ...met een iets rauwere en deepy tech-sound. Ryan Marciano in de eerste instantie dacht ik de... Of nee, sorry. Ze nu deze Ryan Marciano hebben we weer om ruimschoots bewezen een hele hoorde fans achter zich te hebben. Direct bij de start van de voorverkoop van Amazon Project gaan de tickets hard. Eén ding is nu al duidelijk, de eerste editie van de Amazon Project gaat zeker uitverkopen... Heb je nog geen kaartje gehaald? Aarzel niet. De kaartjes kosten 45 euro in de voorverkoop. En zijn uitsluitend te koop via www.amazonproject.com of via www.idnt.com Ja, hey Ryan Marciano en Sonnerie James, die gaan als een speer volgens mij. In, uh, de ene kick naar de andere. Nou, ze staan al twee jaar staan ze bijna op elk feest. Elk nieuwtje waar je, wat je opleest, komen die twee mensen in voor. Ja, als je in de partykart ook kijkt. En ja... Waar komt het door? Door hun eigen producties of uh, gewoon door hun uh, draaikunsten? Ja, ze, qua producties hebben ze niet zulke goede dingen. Maar uh, het zal echt om die draaikunsten gaan. Ja, we hebben ze toen uh, tijdens Amsterdam Dance Event in uh, de Escape gezien. Nou ja, de zaal die ging aardig met ze mee. Ja, ah, en de cent waren ze ook aan het opwarmen. Ze eigenlijk op zich wel lekker en uh, ja... Ja, maar ben je recent in de cent geweest? Dan, uh, dat ze de ja, zullen... met, uh, met Oud en Nieuw. Met Oud en Nieuw, oké. Okay. Ja, ja. Hoe was het daar zo uh, rond Oud en Nieuw? Ah, Eén uh, groot feest zeker? Was een slecht feest. Slecht feest? Ik heb gelijk het slechtste feest van het jaar meegemaakt. Nee, ik zou je vertellen, we komen binnen. Ah ja, Sunny James en Martial draaien best lekker, maar het was nog een beetje rustig en zo. En uh, om 12 uur dan kwam Efro Jack knallen tot 1 uur. Die draaide echt als een beest, echt helemaal goed. Ah ja, vervolgens kwamen er uh, twee dj's die, die dance Classics gingen draaien en een Michael Jackson Tribute. Nou, die kwam echt helemaal kill uit. Dus dat was niet zo leuk. Toen kwam er een DJ, die draaide alleen maar hele diepe muziek. Ah, toen kwam Chucky. Die draaide het eerste half uur wel lekker, maar al zijn eigen platen op een veel te langzaam tempo. Waardoor het niet echt uh, meer knallen was. En het laatste half uur ging je hele diepe muziek draaien, waardoor je gaat op de dansen zag komen. Nou, dus niks voor Chucky. Nee, en toen kwam er een R&B DJ en dat was ook niet leuk. dus uh, Helemaal niks dus. Voor 50 dus. euro gewoon echt een heel slecht feest. Echt, uh, ja. Ja, nou had je beter een goede flesje van je kunnen halen. Nou ja, ik heb beter... We hebben we het uh, toch gedaan. Ja, ja, <laughs> Hé, hey, maar Joey, onze mailbox, hij staat ook in 2010 open. En ja, ik krijg hier een, meisje, een mailtje binnen van Annelies. Annelies zegt, ja jongens, de allerbeste wensen voor 2010 met veel gezondheid en veel goede muziek. Ja, hartstikke leuk. En ik uh, zie hier een uh, mailtje binnenkomen van Richard. Richard die zegt, jongens, draaien jullie ook van Defected, uh, dat welbekende Engelse label uh, mm -hmm. muziek. Ja, jij zegt dan, een, een, een beetje jammer. Maar ja, ik heb hem klaarstaan voor je. Hun nieuwste release, hij is net een dag oud. DJ Chus en Rob Mirage. Back to New York. Wat met uh, Expoorstar? Ja, want op Valentijnsdag gaan ze ook een feest geven. Oh, jij ja, bent nu al in de uh, Valentijdsfeer? Nee, helemaal niet. Maar het is 13 februari, Jeroen. Dat moet je wel onthouden. anders krijg je ruzie met je vriendin. Ja, 14 We staan februari. Op alle luisteraars, nee. 13 februari staat hier. Oh ja, dan is het feest. Dan is het feest. Dan kan je lekker feesten en de dag daarna kan je het goed maken. Ah, dus... oh, oké, okay, ja. Snap je? Snap ja, ja, okay. ja helemaal goed. Na een uitverkochte kersteditie keert Expoorstar op zaterdag 13 februari terug in de LEF. En deze editie staat de liefde centraal. Of je nou zoekende mens naar een perfecte match of gewoon op bent, je kunt gezellig meedoen aan de ex-Pornstar Dating Games. Want liefde is... Samen spelletjes spelen. Wat je ongeveer zou kunnen verwachten op deze avond, na een voltreffer on the Wheel of Love, drinken jullie samen gezellig een drankje aan de Spanish Fly Cocktail Bar. De knuffelmuur brengt jullie dichter bij elkaar en vervolgens zingen jullie een romantisch duetje. Dan kom je erachter dat het vals gezang van je partner niet geheel bevalt en stort je je volledig in de speeddating circuit. Met deze nieuwe wagenliefde vertrek je lichting de Cupid's Love Motel, waar je een vurige en intense drie minuten samen beleeft. En vervolgens je liefde aan elkaar verklaart in de Wedding Chapel. Ex-Pornstar is natuurlijk Europese marktleider op het gebied van versieren. Het versieren van feestjes wel te verstaan. Samen met onder andere Sunny James en Ryan Marciano, zoals we hebben, zal Expornstar letterlijk alles uit de kast trekken om er een onvergetelijke avond van te maken. Valentijnsdag is van oorsprong een Romeins vruchtbaarheidsfeest, dus daar plukt Expornstar de vruchten van. De line up Sunny James en Ryan Marciano, Billy de Clit, Tony Chacha, Alejandro Felipe en hosten bij MC Sherlock. De kaartjes kosten in de voorverkoop 12 euro Ze zijn verkrijgbaar via www.megaclublev.nl of www.easyticket.nl More at the door en ons houdt All Mail Must Be In Female Company. En het is geopend van 11 tot 5. Ja, hey joy. Ze moeten allemaal in female company. Ja. En als je dan zoekende bent? <laughs> Daarom. Dus, uh, het is een beetje tegenstrijdig, maar ik snap het al. Je gaat gewoon met random meisjes naar binnen Of je gaat gewoon met een lelijke vriendin En dan ga je hoppa Ja, nou ja, op je twee vriendinnen Hartstikke gezellig Hé, hey, wat ook gezellig is, is een nieuwe David Quetta Winter en David Quetta Dirty Talk Luister naar die tekst Hij is geweldig Dit is hier Tot 12 uur Wat een vette plaat, Joey. Vind je Ik vind hem heerlijk. Ja, ja. Exclusief nog hier op See It. Ja, natuurlijk. Het station wat zorgt. Of het programma, eigenlijk. Ja. Maar ik hoor deze binnenkort wel op 65 keer verschijnen. Misschien over een paar maanden. Ik weet niet wanneer ze gaan doen, maar... Eh. Ja, ik denk uh, augustus. Deens misschien. Ja, hè, potentie in ieder geval. Ja, zeker te weten. Ja, misschien dat... Uh... Welbekende DJ's hem nog onder andere gaan nemen. Ja, ik hoop dat DJ Chucky hem nog onder andere gaan nemen. Ja, nou ja die, die heeft al vaker producties uh, van David Kort onder andere genomen. Dus ja, de contacten die, uh, zijn zo gelegd, denk ik. Ik hoop het. En wie weet, uh, zegt Chucky, nou, ik vind het wel een leuk plaatje, maar ik maak er mijn eigen edit van. Ja, nou ja, dat, uh, dat horen we vanzelf wel. ...op de leuke feestjes. En Joey, Extrema 2010, zijn er data er al van bekend? Ja, dat ga ik je allemaal vertellen. Want met het uitverkochte nieuwjaarsevenement Extrema Recreate... ...vorige week donderdag kijkt Extrema terug op een mooi evenementenjaar... ...en luidde het nieuwsjaar schitterend in. De organisator wenst iedereen een gezond en liefdevol 2010. De nieuwe data van haar event zijn inmiddels bekendgemaakt. Pfff. <lacht> 2009 was een prachtjaar voor Extrema... ...waarin het main event zoals Solar Weekend... ...Extrema Outdoor en Extrema New Year's Eve... ...uitverkocht raakten. En dat geluk wil de dance promotor delen. Extrema's jaarthema was GIF... ...en zal dan ook uh, heel wat... ...bijvoorbeeld aan dance voor ...voor de strijd tegen AIDS in Vietnam... ...en ook SOS Kinderdorpen op haar steun kan rekenen. De organisator maakte vanmiddag bekend... ...dat ze 5000 euro doneren aan SOS Kinderdorpen. Fok dat. En dan ineens in haar 2010... Extrema's nieuwe jaarthema Recreate, The Age of the Reinvention. Ze willen hiermee de aandacht vestigen op een bijzondere tijd waarin, we, waar, waarin wij momenteel leven. Onze omgang met visie op natuur, cultuur en creativiteit en daarmee artistieke vrijheid staat in discussie en treedt geleidelijk in een nieuwe daglicht. Dat omarmt Extrema. Het is altijd een verandering. Schep een nieuwe wereld. Reageer, hergebruik, deel, recreeer en remix. In een tijd waarin alles digitaal lijkt te worden, verschuift het initiatief naar de mensen zelf. Men wordt mondiger, creatiever en innovatiever. Onder meer dankzij de oneindige kennis die we tot onze beschikking hebben en gedeeld wordt. Power to the people. Een nieuw jaar betekent nieuwe extreme events. Extreme outdoor vier 2010 met haar 15-jarige jubileum. En dat zal natuurlijk niet onopgemerkt blijven. En na een onvergetelijke jaar... ...jubileum editie wordt de zesde editie van Solar Weekend weer net iets mooier en interessanter voor de bezoeker. Aan mij het begint weer aardig te kriebelen, vermeldt de X schema op haar website. Daarnaast geeft de organisatie nog heel wat andere spannende nieuwe ideeën in petto. Maar die zullen later dit jaar wilkundig worden gemaakt. Houd vooral de Twitters, websites en mailings in de gaten hieromtrent. Tot in die tijd staan deze data in ieder geval vast... 29 en 30 april Extrema Warrior House in de centrum van Eindhoven. De entree is gratis. 17 juli Extrema Outdoor 15 jaar. De early bird ticket start op 1 februari en het vindt plaats in Aquabest. Op 6, 7 en 8 augustus Solar Weekend Festival Maasplassen Roermond. De vroege vogel start 1 april en de solarweekend.com is meer informatie. Dan op 31 december 2010 Extrema New Year's Eve in een klokgebouw Eindhoven. En dan hosting op 3 en 4 april op Paaspop Extrema. Molens, of de molenheide schijndel. Met onder andere Ewell Erkan, Joost van Bellen en Dave Clark. Tot zover Extrema. En ja, je hebt erop gewacht. De nieuwe Stealth Record. Zoho so Spiff met Sunscape. Zometeen rond de klok van 10 voor 10. De met DJ Ten Wat gaat het dit weekend worden? Een bomvolle agenda? Of een beperkte hoeveelheid aan feestjes. Maar wel kwaliteitsfeestjes. Je gaat het meemaken rond de klok van 10 voor 10. Nu eerst zo so Spiff. dagen Wil je niks liever dan thuis voor de open haard zitten met een kop warme chocolademelk, toch? Dan heb je dan mooi fout. Panama laat deze barre wintertemperaturen niemand niet in de kou zitten. Want vanavond worden bij 5 de koude teentjes en bevroren vingers al snel opgewarmd... ...door de heeste beats van onder andere Funkerman en Gregor Salto. Annuleer je vakantie en zet die chocolademok maar weer terug in de kast... ...wat Panama maakt van deze avond een compleet winteravontuur. Witte kerstbomen, besneeuwde DJ Boots, sneeuwspuiters en ijsballonnen zorgen voor een zinderende hete winternacht. De lawines op de dansen worden tijdens de wintervibes veroorzaakt door Funkerman, Greco Salto, Rick Rivaro, Juvenis en Mitch Crown. Na het uitleven op de pieces nog skiën. Ook daar is aan gedacht, want de studio wordt omgetoverd tot een heuse apreskiekroeg. De Panama? De Panama. Op. Hoe kunnen ze dat doen? Ik heb geen idee, maar uh, ja, is toch leuk? Is een extraatje. Ja. En ja, ja. als het om vier uur dicht is en je hebt nog zin in de afterparty... ...je bent altijd welkom in de smoky op het Rembrandtsplein. Oh, uh, verkapt uh, dat jij moet gaan draaien vanavond. Vette housebies tussen 4 en 5, dat beloof ik je. Hebben ze in Amsterdam eigenlijk een uh, bepaalde sluitingstijd... ...zoals hier in uh, Zandvoort, dat ze uh, voor een bepaalde tijd binnen moeten zijn? Uh, dat zal ik even uitleggen, want door de week... Uh, ...dan van maandag tot en met donderdag en dan zondag... ...dan uh, gaan de kroegen om 1 uur dicht... En, uh, of, uh, of om twee uur dicht, sorry, die gaan om twee uur dicht. En dan gaan de grote discotheken met de nachtvergunning gaan om vier uur dicht. De entree is gewoon de hele nacht. En dan de vrijdag en de zaterdagen. Dan uh, gaan de kroegen gaan om drie uur dicht. En dan de grote klus met uh, de nachtvergunning. Die mogen tot vijf uur open blijven. En je kan gewoon onbeperkt in en uitlopen. Dus uh, ook na drie uur kan je gewoon naar binnen. En dan mag een tent een paar keer per jaar een afterparty geven. Dat is dan vier, vijf keer per jaar. En dan uh, betekent dat de tent tot 9 uur, 10 uur zal als dus maar doorgaan. Oké, okay, ja, dat is meestal rond oud en nieuw Amsterdam Dance Event. Nou, al je juist al de... niet, maar va vaak dan daarvoor. Maar dus elke week is tegenwoordig dan wel een afterparty waar je dan na vijf uur kan je gewoon onbeperkt op binnen hè, tot okay. zo'n tent dicht gaat. Ja, ik was wel eigenlijk nieuwsgierig, want ja, hier in Zandvoort zitten we gewoon uh, En, met en dan, dan heb je regels. ook nog de surprise bar. Die gaat dan open om 6 of 7 uur. En dan, uh, die is dan elke, alleen maar om die tijd open. En dan kan je gewoon na het uitgaan, als je dan echt nog door wil halen, kan je nog daarheen gaan. Oké, okay, met een... Uh... Er zit achter een steekje achter de, de escape. Oké. Okay. Jij, jij weet ook precies alle adresjes, hè? Ja, tegenwoordig wel, ja. Ja, geluid. altijd gezellig. Zo blijf je ook weer op de hoogte. Doen we de party zo zometeen? Ja. Hij is er helemaal klaar voor. Maar niet voordat we nog een promootje... Uh, ja... Onze brievenbus stond ook gewoon open tijdens de kerstperiode Ja, zat er geen rotjes in Zaten Er geen rotjes in, nee Het was een beetje weinig, weinig Ik kwam Roy tegen, Roy in de brievenbus ja? <laughs> Ik zei, wat heb je nou weer gedaan? Ja, ik, ik, ik gooi de sneeuwbal op een klein kindje. is hier door een klein kindje de brievenbus ingegooid Johan, <laughs> johan, Hey, promo René Kevens Op Colors Work Recordings African Secret, hem hier, wij zien het Zometeen de Party gaan met DJ Tenhoven. En ja, wat gaat ons brengen Rond de klok van 10 uur als hij niet is ingesneeuwd, onze enige echte DJ Dion Sydney. Nou, hij loopt het dwars erheen, joh. Tuurlijk. En rond de klok van elf, DJ JK. 1 uur lang solo. Dit is hier tot 12 uur. Kijk door je speakers of jou, zie je Partykaart met DJ Tenhoven. Ben je er helemaal klaar voor, Joey? Ja, ja wa wa wat, ga wat gaat het uh, brengen, dit weekend? Wat oh, gaat brengen. het brengen? Een hoofdfeestjes. Hoofd dit geholpen. Een hoofd dit geholpen. En dat is. En dat ga ik je niet vertellen. Ik haal hem erbij. Ik haal hem erbij. We gaan beginnen weer in Amsterdam met de Busters in de Escape. De kaars kostte 15 euro en de feestje van 11 tot 5. In de lijn staan Raimundo, Frederica Bas, Costa Anselmo en MC Janto. En in de Electric Deluxe staat Josia Walter. Door naar Sneakers Music in de Panama. De kaars kostte 15 euro in dit feestje van tot 4. In de lijn staan Beggy Begovic, Nicky Romero, Frankie Zardo, Mel Jetta, Mo MC. En in de studio staan DJ Rocket, Jamie Fnatic en MC Dan Stezo. Dan gaan we door naar de Power Zone waar Free Saturdays weer is. Het feestje van tot 5 en in de lijn staan D-Rashit, Mark Benjamin en Roel Sinister, Joey Suki en Somu Haji. En dat was de Party al. Dat was de Party drie feesten die een beetje van kwaliteit zijn. Uh... Ja, de anderen die zijn gewoon nog een beetje nieuwjaarsmoe. Uh, Ik weet het niet, maar januari, februari zijn gewoon voor, uh, voor de horeca. In de club zien je gewoon hele moeilijke maanden. Ja, toch wel. Tuurlijk ja het geld is ja, het is uh, op, dat ook oh, maar het weer werkt niet mee uh, alle feesten zijn al net geweest de grote feesten en je zit net in het voorseizoen uh, ja het voorseizoen van de zomer komt er ook alweer aan maar in januari de en Februari zijn geestelijk gewoon gewoon hele stille maanden ja en kijk naar nou, het weer hier buiten de, je wilt niet door die sneeuw ploegen op je mond. Dat ook, het is koud en uh, je bent toch meestal niet dik aangekleed als je uitgaat. En uh, dat werkt allemaal tegen. En uh, ja, meestal weer in maart dat de toeristen weer naar Nederland komen dan begint het vaak weer op te leven. Je ziet nu ook dat er heel veel DJ's op vakantie zijn deze maand. Zoals Afrojack, Jackie. Allemaal lekker uh, even ertussen uit. Ja, die Afrojack had een hotelkamer, joh. Ja, Hij had maar... een filmpje gepost op zijn Twitter. Nou, het was gewoon een uh, heel appartement met een jacuzzi, uh, groot bed, mooi plasmascherm, grote kamers, mooi gelamineerde vloer. Zo, en waar zat hij? In Singapore. In Singapore. Ja, daar willen we ook nog wel een keertje heen. Dus ja, heeft iemand nog een ticket over? Wij gaan er wel heen hoor, even uitchecken. Hé, hey, ik heb hier nieuwe plaatjes aan. Sandro Silva. Prom Night. En ja, je hoort het misschien al een beetje aan de stijl. Leepik Luc heeft hem onder handen genomen. Je hoort hem hier bij Zie het zo meteen. Naar de klok van Team Ford. Naar de klok van Team. DJ Dion Sydney. Make some noise. Into my eyes Gonna give you my surprise